Nou, ik redde dus net niet met Den Hartman, Relight My Fire, tot aan het nieuws. Maar dat is helemaal niet erg, want dan ga ik je gewoon nog even tien seconden vervelen. Want in het volgende uur ga ik de bioscoop top tien weergeven voor jullie. Nog meer opmerkelijk berichten en veel mooie muziek. En uh, ja, kijk wat Albert John nou heeft nou meegenomen. Misschien kan hij een toelichting over geven. Ik zeg tot straks. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. Koningin Beatrix heeft Uri Rosentaal, de fractieleider van de VVD in de Eerste Kamer, benoemd tot informateur. De inhoud van zijn opdracht wordt later vanmiddag bekendgemaakt. Het ligt voor de hand dat hij de mogelijkheid onderzoekt van een rechtse coalitie met in elk geval VVD en PVV. Rosentaal sprak vanochtend op Paleis Noordeinde met koningin Beatrix... en vicepresident president Cenk Willink van de Raad van State. Rosentaal gaat zich nu eerst bezinnen op zijn werkwijze. Maandag staat hij de pers weer te woord. Ouders zijn meer kwijt aan de kinderopvang... omdat minister Rauwvoet de toeslag voor kinderopvang verlaagt. Een gezin met een minimuminkomen is daardoor volgend jaar 21 euro per maand meer kwijt. Bij de hoogste inkomens is dat 54 euro... De kinderopvang kost dit jaar 50 miljoen meer dan kort geleden werd verwacht. Dat komt vooral doordat er meer kinderen dan was voorzien worden opgevangen door gastouders. In Monnikendam zijn zeven gewonden gevallen bij een verkeersongeluk. Hun auto raakte een stoeprand en sloeg over de kop. De auto was te zwaar beladen. Er zaten zeven mensen in de kleine tweedeursauto. Enkele passagiers werden uit de wagen geslingerd. Een andere man raakte bekneld. Cuba zal een ernstig zieke dissident vrijlaten. Het is Ariel Siegler Amaya die al zeven jaar in de gevangenis zit. Amaya was leider van een verboden politieke groepering. Zijn gezondheid is in de Cubaanse gevangenis erg achteruit gegaan. Hij is chronisch ziek en raakte verlamd. Hij wordt vrijgelaten na bemiddeling van de katholieke kerk. Een man heeft gisteren in een warenhuis in Brussel... een kind opgevangen dat drie verdiepingen naar beneden viel. De man hoorde gegil, keek omhoog en zag het kind op zich afkomen... Volgens de man viel het meisje recht in zijn armen. Vermoedelijk is het over de leuning van de roltrap heen gekropen en maakte toen een diepe val. De twee liepen lichte verwondingen op. Het weer, wisselend bewolkt en droog. De middagtemperatuur varieert van 16 graden aan zee tot 20 in het zuidoosten. Morgen verandert er niet veel. Dit was het NOS Journaal. In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 Sugar Babes Overloads, mooie tweede. Mooi begin van je tweede uur. Ik moest even denken hoor, ik word weer afgeleid door uh, oude voetbalbeelden. En shorts van der die weer uh, vervelend loopt te doen. Nee, ik had het in vorige uur, dat ik het heel snel even over. Moedermelk, groot succes bij mannen. De 26-jarige Engelse Tony Abdon heeft een leuke bijverdienste. Ze produceert zoveel moedermelk dat ze het overschot verkoopt op Gumtree. een Engelse op Markklaas. En dat is een groot succes. Alleen niet bij de groep die ze had verwacht. Tony ging ervan uit dat ze dienst kon bewijzen aan moeders die geen melk aanmaakten. Maar dat bleek een misvatting, want alle klanten tot nu toe zijn mannen. Die geven aan de moeder melk te drinken vanwege de medicinale werking. Yeah, right, zoals hij gezegd had. Inmiddels heeft Tony wel een probleem. Gumtree heeft haar advertentie offline gezet. Omdat die niet in hun overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden zou zijn. Hoe ze haar handel nu gaat voortzetten, weet ze nog niet. Spitsnieuws: heels melen voor een halve liter moedermelk heeft in ieder geval geen zin. Waarom niet? Stinkt nou wel jammer. Uh, oh, nou, ik hem helemaal weg. Dat is niet... Ja, gratis exclusieve sportauto. Gratis een gratis sportauto, ja, dat kan, echt waar. Maar dan moet je wel een luxe speedboat van 17 miljoen pond kopen. Lokkertjes zijn een beproefde menu om meer spullen te verkopen. Autohandelaren delen navigatiekastjes uit bij hun auto's. Albert Heijn geeft basis weg bij de boodschappen tijdens de WK-voetbal. Het Zweedse strand, uh, Strandkraft, de producent van luxe boten, heeft wel een hele extreem lokkertje. Een gratis sportwagen. Zowel de hypermoderne boot als de sportwagen werden ontworpen door Grey Design. Om de exclusieve sportuit gratis te ontvangen is het wel nodig om een luxe jacht, een Strandcraft 122, te kopen. De prijs van dit mooie, super deluxe schip is 17 miljoen pond, oftewel 20,6 miljoen euro. St uh, Strandcra uh, Strandcraft bouwt een boot specifiek voor superregen. Van het schip dat 14.000 pk aan boord heeft zullen maar 6 exemplaren verschijnen. En de bijbehorende auto heeft 880 pk. Nou dan ga je mee lekker langs de Zandvoortse kust varen. <laughs> ja je hoort het. Je hoort hem iedere week al bij me, dus ik hoef geen woord meer aan vuil te maken. Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed komen ze weer aan van een drukke bestaan Want het is weer zomaar wel te verstaan Mensen zijn onderweg van een stressende baan Naar de plek waar ze zich helemaal kunnen laten gaan Zandvoort, soms lijkt het wel een sport Wie het eerst op het strand is in een stoel heeft gescoord Mensen komen voor een rust, maar zweten zich uit de naad. Voor een plek en worden gek wanneer ze horen te laat ja, dat is lekker zeg, sta je mooi voor paal Heb je net 15 piek voor parkeren betaald En dan sta je met je codes en je goede gedrag En vooral vasthouden die brede lach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 dag op het strand in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort. Vierkant in Zandvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn. In de dag op het strand in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort. Welkom hier in Zandvoort. Feesten in het dorp waar de meiden zijn. Hey man, dat ligt Wil Smit. De, de muziek waar. really great Samen met Snoop Dogg, California Girls. En terwijl dat ze in uh, South Africa allemaal de Zelas hebben, <laughs> hebben wij hier uh, de Toeters. Hoe Do -do doet hij het voor jou Rob? Nou, hij is een beetje zielig. <laughs> Ik hoor het, hij is inderdaad heel zielig. Die van mij doet dit wel. En Albert-Jan? Ja, die doet het ook. Helemaal goed, ze zijn er weer. CFM Radio vanuit Zandvoort presenteert het Weerbericht. Ja, Het Weerbericht is vandaag gepresenteerd door mijzelf. Want vandaag blijft het droog en er zijn perioden met zon. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur staat vanmiddag naar maximaal 18 graden. Vanavond de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 8 graden. De wind waait dan naar het noordwesten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Nou, morgen is het rustig weer met Wolkenvelder en slechts af en toe wat zonneschijn. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 18 graden Celsius. Maandag zijn de periode met zon en blijft het opnieuw weer droog. Tot zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren, straks meer weer, maar eerst meer muziek. need to come on home so I can hold you tight Get you through the night I'll get you through the night Wake up, the sun's shining bright Let's go out of bed into the light There's lots of love left to hold tight The people we relate to All the loving we give into, Blow the tears from our eyes Sweet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 Scatman's dedeng world is Gatman's world SCADME met Skedman's World. Uh, ja, dat hoorde je. Tijd voor de bioscoop top 10. Op nummer 10 hebben we comedy film uit Amerika. Dag Shores. Oh, je moet nog even komen bij Albert Jan. Wacht even. Ja, ik wacht met smart. Uh, nee, ik hoop niet, nee, joh. Je... <laughs> nee, we gaan gewoon verder met de bioscoop top 10 natuurlijk. Date Night, een comedy uit Amerika op nummer 10. How to Train Your Dragon, een animatiefilm uit Amerika, op nummer 9. De Ghostwriter, een dramafilm uit Frankrijk. Op nummer 8. De 3D-film Street Dance op nummer 7. De Gelukkige Huisvrouw op nummer 6. She's Out of My League. Een comedyfilm uit Amerika op nummer 5. De actiefilm uit Amerika, waar we allemaal met smart op hebben zitten wachten. Robin Hood op nummer 4. De actiefilm Killers op nummer 3. Vorige week nog op nummer 1: Prince of Persia and The Sense of Time. Die staat nu op nummer 2. En nieuw op nummer 1 is Sex and the City, nummer 2. Uh, ja, zou Rick, meer, uh, meer over de bioscoop, nee, tussen 2 en uh, 5, hoor je welke films er in de zand voor zijn bioscoop zijn? Wat je ook, uh, ja, ik zit even te denken, ik zit met de nieuwe software te werken. <laughs> dat is een beetje me lastig. Even kijken hoe dat allemaal precies werkt. Uh, ja, zo direct meer weekjes. Meer muziek. En muziek gaan we sowieso nu al doen. Met een mooi nummer van Shakira. Waka waka.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 for Africa for Africa into bed.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 The Renegade Master Als ja, ik het goed doe met Tennegate Master. Een heerlijk nummer. Al zeg je het zelf. Ja, dat dus kan ik ook zelf zeggen. Ik heb mezelf opgezet. Uh, <laughs> Sorry? Je bent opgezet. Man. Ik ben opgezet. Nou, dankjewel. Dat was Rob Harms. Die zal je niet meer horen tussen 2 en 5. Want we hebben een nieuwe programmaleiding. Ik zal ook even mijn beklag bij doen. Uh, het was het Beeldmuseum. Madame Toussaint in Amsterdam. Laat er na de verkiezingen geen gras over groeien. We weten allemaal natuurlijk wat er is gebeurd met de verkiezingen. En het beeld van Jan-Peter Balkenende is nu al op straat gezet met een verhuisdoos. De wasse versie van Balkenende stond altijd in het nagebouwd torentje. Hij staat er nu naast met zijn spullen in een doos. De CDA-leider besloot na zijn verkiezingsnederlaag om op te stappen. Het lijkt erop dat Mark Rutte de nieuwe premier wordt. Of hij al snel in was te zien is, is nog steeds de vraag. Het museum, het museum, het museum, het museum maakt... Vier nieuwe beelden per jaar en laat het publiek altijd kiezen van wie. Hij nou, ze hadden vast wel inkomen te staan bij het torentje. Nou, ook zo'n raar bericht. Honderden jongeren zijn in Sri Lanka door de politie gearresteerd. Nou, waarom? Nou, omdat ze in het openbaar aan het kussen waren. Er waren klachten binnengekomen van mensen die in verlegenheid werden gebracht. Circa 200 stelletjes in twee districten in het zuiden van uh, het land. zaten de afgelopen twee weken kort vast wegens onfatsoenlijk gedrag. De arrestanten zijn niet aangeklaagd, maar hun ouders zijn wel ingelicht. Volgens een inwoner van een van de districten zijn jonge stelletjes soms intiem op het strand. omdat ze geen hotel kunnen betalen. Overigens worden op de lokale televisie intieme scènes over het algemeen gecensureerd. Dat is dus Sri Lanka hier in Nederland, krijgen we het gewoon allemaal te zien. Um, ja, De nationale loterij betaalt winnaars drie keer uit. Nou, dit meevalletje zit ik ook nog steeds op te wachten. Drie keer een euro krijgen een uitbetaal. Maar. De Nationale Loterij in België heeft geblunderd bij het uitbetalen van de lotto-winnaars. Die woensdag meespeelden via het internet. Zij ontvingen hun gewone bedrag drie keer. In totaal gaat het om 2.522 spelers. Ze wonnen wel elk minder dan 50 euro, maar de uitbetaling gebeurde automatisch. De winnaars werden op de hoogte gebracht van de missen. De Nationale Loterij zou maatregelen treffen om het teveel gestorte geld terug te proberen te krijgen.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 done helemaal beeld van me, hoor. jij hebt het meegenomen, vertel eens. Ja, ja dit gaat uh, ongeveer, ik denk, een slordige uh, 26 jaar terug. Houdt wel kort, hè? Ja, ik zal het kort te houden. Uh, <laughs> We got the funk. Ik, ik, ik neem hier geen verantwoordelijkheid van, want dit is een maxi-single uh, die uh, Marisse uh, ooit gekocht heeft. En toen ze bij mij gingen samen wonen, kreeg ik allerlei dit soort muziek in huis. Dat kreeg ik gratis bij. Nou, netjes. We got funk van Positive Force die kennen we natuurlijk allemaal. Ik ken de nummers zelfs, Albert-Jan. Wat ja, is dat nou? Zie je, dan is het voor mij alweer te modern. <lacht> uh, dan Hartman, Relight My Fire. Heb je daar nog een kort commentaar oh, voor oh, 10 oh, seconden? Die zat ook bij de erfenis die ik erbij kreeg. <lacht> Oké, okay, duidelijk. Dus Maris, hartelijk dank nog. Nou, Maris, hartelijk dank daarvoor. Dag 163 in 2010 zit erop voor jouw muziekboulevard op jou deze zaterdagmiddag. Nog 202 dagen te gaan, dan maakt het zaterdag 12 juni. Week 23 en dan maakt het ook meteen aflevering 23 van dit jaar. Makkelijk rekenen is dat hè. Dat is heel makkelijk rekenen. We gaan eruit. Tot aan het nieuws hoor je een nummer van Ilse de Lange. Miracle. En tussen 2 en 5 zal je Jan Vos alleen horen. Want erop heb ik laten wegbannen. Maar misschien dat hij toch weer terugkomt. Ik hoop dat ik kan zeggen tot volgende week. Dat weet je maar nooit. Someone put a lock on this old door. It's been up unused and more It's been kicked a hundred thousand times Keeping all the memories behind If you read the lines between the paint, look beyond the cracks that store away It's hidden in the windows of